Doornaal. Er komt een onderzoek naar fraude bij de Russische verkiezingen van vorige week. bedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je het zelf. In Circus Zandvoort zit jij de listerij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 Tot zover de verkeersinfo. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Entertainment for you. I'm never in innocent guy. You got me sitting in your court and sky. of the song. Had, dat ik naar deze artiest ben geweest Julian Velard Nee Ik ben naar deze artiest geweest in uh, Amsterdam In Bitterzoet. Dat is een soort van uh, groot café En het traat op een Amerikaanse artiest En uh, hij heeft één hitje, geha hit hitje gehad Joni En ik heb toen zijn album gekocht Ja Echt een heel leuk album. Ik laat hem hier zien. Mr. Saturday Night. Jammer dat we geen webcam hier hebben. Ja, dan kan ik naar de webcam zien. Ja. Maar het is echt een heel erg leuk album. Met allemaal up-tempo te, up liedjes. En ik ben dus naar zijn concert geweest in uh, Amsterdam. In Bitterzoet. Oh, leuk. En het was echt heel erg grappig. Hij maakt ook heel veel humor. Hij maakt heel veel grappen. En hij had heel veel humor. En de uh, openingsplaat van de tweede Theomature was No Wrong. Julian Verlard. Ja, lekkere plaat. Leuk liedje. Ja. Hopelijk gaan we daar nog meer van horen. Hij komt... Uh, Komt jaar weer naar Nederland? En jij er zeker een. Ik weet het niet, ik, ik zie het dan wel weer. Ja, komt dat komt goed. Nou, welkom bij het tweede uur Entertainment View. Zaterdag uh, 10 december 2011. Roy, goeie avond. Ja, goeie avond. En wat u, voor he? gevoel is het? Het is nu wel trustig gevoel. Nee, nee het wordt dat Gevoel is natuurlijk volop begonnen. En uh, dat zeiden we net ook al in het uh, eerste uur. Maar nu is het zes uur en de meeste mensen gaan, e gaan lekker eten. Dus eet smakelijk allemaal. Wij zijn benieuwd wat u uh, eet. Dat ik kan je altijd vertellen, je is hier bij Entertainment for You... 023-573-1969. 023-573-1969. En dat belt u live in onze uitzending. Dus bellen voor een gezellig plaatje. Dan kan u het natuurlijk ook altijd aanvragen via ons telefoonnummer. En zometeen, twee uur gaan we bellen met Christian Mallen. Hij heeft een nieuwe single uit, Geniet van Elgach. Dat zometeen ook oh, Popster Henry Wat is er gebeurd op Showbiz nieuwsgebied... Uh, Nieuwe muziek De hele tijd nieuwe muziek Ja, he. we blijven aan Gezellig De op. de nieuwe van Adele Zometeen De nieuwe van Ed Ken je nog niet Ed struilaart. Heel leuk liedje Face Down ben benieuwd Likkie Lee Likkie Lee I Follow Rivers Nieuw nummer Echt heel erg lekker Allemaal nieuw En nummers. we blijven natuurlijk In de kerstweren Natuurlijk Belangrijk Belangrijk Dus ook dit Tweede uur Kerstmuziek nee. Major tone. Ik heb een aantal liedjes van hem gehoord. En dan was ik wel... <laughs> microfoon valt uh, helemaal naar beneden. Ja, in mijn hoofd. Je was gewoon bijna knock-out. <laughs> Door een microfoon. Wie kan dat nou zeggen? Maar ik heb zijn Die nieuwe johan, album gekocht. En het klonk erg goed. En uh, Major tone. En dit was A Long Time. Ehm... Um, gaan oh, we even naar de kerst, hè? Ja, ja weet je, het is altijd lekker, die sfeer. Het is lekker donker. Al die leuke lichtjes. Ik mis hier nog wel bij CfM. Misschien kunnen we zo ophangen. Maar, eigenlijk... ik, ga, ik zal even een sfeertje creëren. Ik heb de luisterers weinig aan. Maar let op. Doe deze uit. Ja. En doen we deze aan. Kijk eens. Kijk eens, wat een, sfeertje, wat een ander sfeertje. hoor. Ja, dan moeten de mensen maar voor het raam komen kijken, hè. Welke plaat gaan we draaien? Nou, uh, in 2010 is er een liedje, heeft de René Vroger zijn real uh, gedaan uh, voor Stichting Happy. En daar is ook een, een, ja, een titelsong op gemaakt. En daarop hebben ze ook nog een, een versie gemaakt met kerstweer. Moeten we maar luisteren. stringers uit de kast en de lichtjes om te gaan versieren. Want de kerstman is gekocht en de kerstman weer in tocht. Om het feest en feesten te gaan vieren. Samen lachen en samen zingen. En Koters, hoe heet die eigenlijk? Uh, Dieder en... Ik weet het niet. Nou ja, en uh, de Vrogers, zo kunnen we het ook noemen. Ja, de en, Vrogers, het uh, Happy... happy. In de, in de kerstremix? Yes. Zo, het is uh, zaterdagavond. Het is negen uh, voor half zeven. Goeie avond. En uh, we gaan even wat evenementen doornemen. Ja, want het is uh, Ja, Wonderland uh, maand vanaf de 17e. En uh, ja, altijd hartstikke gezellig hier in Zandvoort. En dit jaar natuurlijk vanaf de 17e ook de ijsbaan. Ja, een echte ijsbaan hier in Zandvoort weer. En dat is allemaal op het Raadhuisplein. Koep! En Sopie is aanwezig. Lekker toch? En ja, de 17e zijn wij daar ook aanwezig met uh, CFM Zandvoort. Vanaf de ochtend al heb ik begrepen. Ja, klopt. Dus uh, een heel programma. Live met Entertainment View. Ja ook. En Roy op schaatsen. Ja, en Rudy op schaatsen. <laughs> dat, uh, daar zou ik je op herinneren. Dus uh, dat is er sowieso de 17e. Maar uh, ja, wat er ook is uh, in het dorp: we uh, hebben een optreden van uh, de. SNG, ja. of SGT, sorry, Wilson's Christmas Show. In het centrum, dus ik ben benieuwd wat het precies, uh, <laughs> precies is. Wat ben jij nou aan het doen, Rudy? Uh, verder uh, de 18e, ook in de winterwonden van het land, blablabla. Uh, bla bla, uh, is er jazz van William Helbereker en Frits land dus Bergen met sax, vipe. En uh, dat is in gebouwde Krocht. Verder de 18e, 18 december, Classic Concerts met het Zandvoortse mannenkoor. En ik neem aan dat het wel een kersttientje zou hebben. Verder hebben we ook de 18e optreden van het Zandse, Zandvoortse kerstkoren in het Muziekpaviljoen altijd gezellig. De 21 december, het poppentheater in het Zandvoorse Museum. Allemaal lekker in weer neem ik aan. En ja, dan komen we al bij de 30e. Dan hebben we het smakklappen en Levenliederen En eh. Uh... En zingen in ieder geval. En uh, dat is ze in Café Koper. En Sylvester Night in Holland Casino. Dus genoeg te doen. Oké. Okay. Ik vergeet er nog één ding. 23 december is er Winterwonder Night in het Wapen van Zandvoort. Daar uh, komt een koor gaan zingen. Uh, we hebben koek en soapie ook. Heerlijke ertessoep. En gluwijn. En dat wordt georganiseerd door uh, ja, de ondernemers van het Gastelsplein. En uh, het wordt een hele gezellige dag vanaf 5 uur. En, en aan het einde van de avond rond 9 uur zal DJ Snowman optreden met zijn drive-in show. Dus allemaal leuke dingen in Zandvoort. Oké, okay, dat waren de evenementen in Zandvoort en Omgeving Entertainment View. En hier is de nieuwe van Adele. En die is mooi, die is prachtig. En haar nieuwe heet Turning Tables. Ja, die is mooi zeg. De nieuwe van Adele, hier bij ZFM voor Turning Tables. Dan meteen, Popser Henry. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op Showbiz nieuwsgebied. En um, ik denk dat we het ongetwijfeld even over The Voice of Holland gaan hebben. Ja, ra, ra, ra. Dat zometeen nu eerst, nieuwe muziek van Ed. Dit is Face Down. I'm carrying this weight on my back. And I feel like a freight train. Track of trouble catching sleep, and when I do, I dream about songs with the color. Down blow Het show is nieuws met Popstar Henry. Oh, nee, is dat? Wat Het nieuws met Popstar Henry. Ja hoor, goedenavond Henry. Ja, goedenavond Rudy. En ik heb gehoord dat hoorde ik bij je ben. Ja, goedenavond, natuurlijk. Goedenavond jongen. De, de, volle, de volle formatie is er hoor. <laughs> twee man sterkt dus, ik heb <laughs> helemaal goed komen. Ja. ja. Doei, doei. Ja, goed, uh, goed, goed, goed. Als ja, okay, eerste hebben wij een vraag aan jou. We gaan hem gewoon stellen op de radio. Ja, heb jij volgende altijd. week wat te doen? Volgende week, volgende week, volgende week. Uh, ja, ik heb een heel druk weekend heb ik, dat weet ik wel in ieder geval. Maar vertel. Nou, wij zoeken nog een kerstman. Ja. Ah. <laughs> ja dat dacht ik al ja dus. ik, ik, ik ben wel ik drie keer besproken die dag joh <laughs> dat zou wel een goede zijn natuurlijk hè ja, we hebben natuurlijk een kerstclipje ooit gehad van jou en, en daar zong ja. eh, jij met diverse artiesten. En toen had je een kerstmetop, en toen zei ik nog, de kerstman is er. Ja, precies. Ja, precies. Ja, ik, ik, ik kan hem nog niet meer herinneren. Maar, maar, maar, heb, jij, heb jij hem nog toevallig? Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, zo. Oh, we gaan even het show dus doen. Bestuur doen we we sturen ja. hem wel even door. We sturen even door. Ja, is goed. Prima. <laughs> goed, jongens. Ik heb natuurlijk ook gevonden dat uh, Wolf-Kroes weer eens een keertje een, uh, in het verkeer vastgezeten heeft. Ja, we hebben het uh, ook gehoord. Ja, ik heb gehoord dat... voor mij was het een paar weken geleden had hij ook al Gezeten, ik, hè. Was daaraan? Wat ja, er staan samen nog iets van bij in ieder geval. Maar dat maakt verder niet uit. Hij is wel met de schik vrijgekomen. Uh, maar hij heeft hier van een zwaar ongeluk voor ze ook gezien uh, gebeuren. En dat was het, op de afsluitdijk was dat, uh, van de week. Uh, Plots vingen hagenbuien en uh, vrachtwagens geschaard. En, uh, gelukkig geen uh, gewonden of iets dergelijks. Dus het uh, dus is gelukkig helemaal afgelopen. Maar als ik er een minuut eerder uh, was gekomen, had ik misschien meer ertussen gezeten. Dus... Uh, maar in ieder geval, hij heeft het goed gebracht gebracht. Uh, verder geen problemen, dus uh, dat zou wel helemaal goed komen met, uh, met onze Wolter, Nou, gelukkig wel. Ja, zeker weten. Goed, dan hebben we ook nog gevonden dat uh, Jacques Herrem, uh, die ken je misschien nog wel. Ja, Manuela! Ja, ja, ja, ja precies, die, die, die hè, vijf, zesde jaar is die ondertussen, die is altijd in negen jaar heeft in, in Duitsland gewoond. En uh, hij is weer terug uh, aan het komen naar Nederland. Hij gaat uh, in januari weer in Nederland wonen. En, uh, ja, ik net, ben net op negen jaar vakantie ben geweest in Duitsland. Maar dus ben ik op thuis te komen. En ze hebben in ieder geval een uh, vrijstaande woning gevonden die hij gaat huren. En uh, we zijn nog bezig in ieder geval spulletjes om te brengen. En uh, hij zegt: de enige die van het huis is dat er een uh, gigantische tuin aan is. En ik wil eigenlijk van tuinieren af. Maar uh, hij heeft kennis die hem dat, dat ze hem zouden helpen in ieder geval om mee erbij te houden. Ja, dat wil ik zeggen, Sjaak Herp. Herp is natuurlijk een, uh, een woord voor gras, hè. Dus uh, ja, dat zit een beetje in zijn, uh, in zijn naam ook verborgen natuurlijk, hè. Ja. Sjaak, Gras, hè. Dus uh, ja, maar zul je toch het gras moeten maaien, regelmatig. Ja, <laughs> dat laat hij vrouw gewoon doen. Ja, natuurlijk. Dat helemaal Misschien goed. heeft hij wel last ja. van zijn rug, hè? Ja, ja, ja, moe, hij zei de, of, ja, door de week is het nog vrij, toen is hij nog even met pensioen. En de tijd zat voor, ben je gek? Ja. Maar goed, als ze nog mensen naar de poppers willen, is dus een extra concert ingelast. Hebben we hebben de poppers in 2012. Oké. Okay. En uh, ja, het was zo overweldigend de, de, de kaart verkopen, dat ze besloten hebben om een, uh, 18 mei aan vast te plakken. En uh, ja, met special cash als Paul de Leeuw en ik ben dus Grace. Dus als mensen er naartoe willen, moeten ze het nou nog gaan bestellen. We zijn in ieder geval hebben we in rijden. Dus in totaal komt het, komt het op vier dan? Uh, vier concerten? Ja, ja dacht dat dacht wel. is in ieder geval een extra show. Oké. Okay. Nou, ja, leuk het me niets in ieder geval. Ja. Nou ja, de, nee. op een gegeven moment ja. hadden wij het erover dat het misschien een beetje over kan zijn met de toppers. Maar hieruit blijkt dat het juist echt heel erg goed met gaat. Maar ja, maar Gordon is, is weg. weg. Die oude bruller is weg. En, uh, oh, dat is waar en, uh, ook, ja. En, uh, en dan uh, Ja, dat is wel, hè? Ja. Ik denk ja, het ja, wel. Ja, ja. ja goed. Op, een gegeven moment, op het Songfestival internationaal hebben ze natuurlijk niks te zoeken. Dat, dat, dat is duidelijk. Maar eh, nationaal... Uh, dat doen ze doen gewoon heel erg goed, maar ja. ik vond het gewoon feestjes wat ze maken hè, en daar gaat het denk in feiten om. Ja, precies. Dus dus uh, ja, exact. Feestje bouwen. En uh, ja, dat doen mensen schijnbaar graag. Het is ja. dus belangrijk in de kwaliteit, zeg ik altijd maar. Maar goed, in ieder geval, uh, in, in, uh, in het buitenland hebben ze ook uh, idols en X-Factor en dat soort dingen meer. Uh, ik heb eens een keer een videootje gezien van de week en daar was een zeker Nicole Schwettzingetje in de jury. En uh, dat was niet. Een meisje van 13 jaar, ja. en die zit in de Singhok samen met een andere jongen, en die is helemaal door de grond gezakt. Hè. Die is dus helemaal kapot toen ze hoorde dat ze, dat ze verloren had. En uh, ja, als je dat moet ja, moet mag internet gaan, gaan bekijken, dan uh, denk je van ja, we zijn er godsend bezig. 13 jaar en dan helemaal op de grond gaan. Uh, ja. ja, heftig. Dan moet je vragen, denk je van, zijn we niet een beetje door schieten met zo'n jonge uh, kinderen uh, met we wat, wat, dit, dit soort programma's? Ja, zeker. Dus uh, dat kind was dus helemaal kapot En uh, als je weer ging er ook. Uh, ze heette Richard Glow. Maar je moet best kijken op internet. Dan weet je precies wat ik bedoel. Oké, okay, nou ik ben benieuwd. Goed, en natuurlijk heb ik weer gekeken gisteren naar The Voice. En een uh, van de dingen die me gelijk is dat Mr. Wonderful mijn huis is. Ja, uh, hoe heet hij nou ook weer? Christopher Max. Christopher, wat een mafketel hè. jongen, jongen, jonge, een heren. Ik zeg, zijn status, hij was groter dan zijn kak. Ja, ik, eh. echt hè. Wat een gek. Ja, ja. ja en, uh, hij is terecht naar huis, denk ik. Ik, ik, ik denk hij is best wel een allure heeft, maar... Ik hoorde dat die sterren en kwaliteit op geen op hetzelfde niveau zitten, maar het niveau is gewoon bijzonder slecht. En uh, deze status is natuurlijk gigantisch groot, en daarom is het, het huis. Wat vond, wat vond je van de show in het algemeen? Uh, ja, maar wat mij dus weer gigantisch opviel, is dat er weer een aantal uh, uh, zangers tussen haakjes door zijn, terwijl uh, de betere kwaliteit uh, naar huis is gestuurd. Ja, dat ja, ja. is dus elke week weer hetzelfde. Ik denk van ja jongens, zijn we er dan de, de plan is die mis aan het slaan? En we zijn talenten die je naar huis stuurt, terwijl nou, als je maar een beetje lijp doet en een beetje maf doet, ja. uh, dan, dan mag je door. Want zo geweldig talent is dat nou helemaal niet, maar waarom die jongen dan door? ik heb geen idee. En dan vraag je natuurlijk ook zeker Peter Lennon, of of, of? Iets, iets, iets, iets in die geest. Ja, ja. Ja, en, en dan weet ik het af en toe ook niet meer. Maar ze hebben in ieder geval weer ruim 3 miljoen kijkers getrokken. En, uh, ja, ik denk dat ze ook, uh, ook was, was de bekeken en uh, met 2 miljoen luisteraars, uh, of luisteraars kijkers aan de muizen. Ja, dat was ook weer leuk, hè? Ja, ongelooflijk. Die was weer erg goed. Toch? Dat was echt knap, ja. Leuk. Ongelooflijk, zeg. Dus maar het nog steeds goed. Maar als je dan 2 miljoen mensen weet, uh, weet te boeien, dan doe je het niet verkeerd. Nee, huh? zeker niet, hoe ze heel erg goed? Ja, goed, hij was natuurlijk ook even opgevuld trouwens gisteren. Dat, uh, dat Martijn KB met een oog dichtliep. Heb je dat gezien? Nee. Want wat, wat had hij nou gedaan, uh, Martijn KB? <laughs> ja. ja. Sorry, uh, die had een fles champagne over Windsor heen gegooid. Ja. Met zijn carriage. En uh, toen dacht ik van: Oh, maar even, als jij mij een fles champagne over me heen kunt kiepen. dan, uh, is, dan stuur ik op jou een, een, een, een confetti kanon af. Alleen, we kunnen had twee ogen open, dus ik heb weer confetti kanon recht in zijn ogen. Oei, oei, oei, oei. oei. Oh ja! <laughs> heb ja, je dat gezien? Ja ja ja, nee, nee, ja, ja, ja, ja. Het viel wel een beetje op, ja. Maar ik dacht dat, hoort het, dat heeft hij altijd of zo, weet je wel? Oké. Okay. Hij heeft altijd zijn ogen. Ja, weet, weet ik ik veel joh. Nou, oké. Okay. Ja, nou, in ieder geval, eh. Uh, ja, in ieder geval uh, met, met, een, met een blauwe oog of een dikke oog is, heeft in ieder geval de presentatie moeten doen gisteravond. Ja. Uh, dat was dus even lachwekkend, hè? Oké, okay, ja. Yeah. Dus uh, maar goed, en dan hebben we nog uh, een aantal dingetjes. Even kijken. Als je, uh, heb je het ook nog van binnenkort een in huis te gekocht? Wil je of uh, Roy? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik moet zeggen, want het zullen van Hanuk is uh, te kopen. Oké. Okay. En die is met een half miljoen in prijs gezakt. Oh. Ik denk dat als je tegenwoordig voor een half miljoen een huis koopt, dan heb je al een slimme woning, maar uh, dat, dat is de prijs gezakt. En die is van 2,2 miljoen is hij gezakt naar 1,9 miljoen. En is weer verder gezakt naar 1,6 miljoen. Oh, dat... Dus ah, als, je nog, als je nog... Dat, dat goed, kunnen wij wel dan betalen, dan toch Roy? Ah, Kopen ja, die handel. Van hè? Het geld toch die hier verdienen? Nee ja daarom. <laughs> koop je, koop je. <laughs> Goed, dan heb ik nog uh, gelezen dat uh, mispelman opgesloten zit door een ontplofte bom. Oh, een oh. Bom, ontrofte, bom, niet een ontplofte, bom, maar een onontplofte bom. Ontrofte, bom. Uh, die mocht zijn huis niet uit. Nou, ik zei, vertel, als mij zoiets zou overkomen, dat die ergens een bom was, ik was weg. Ja. Ik dacht, wegwezen jongens, dit, dit gaat niet goed. Dus ze, maar, ze mogen hun huis niet verlaten, omdat er een oude bom hebben in de buurt gevonden. En het is een elf waar hij En uh, in ieder geval, de, deze police opruiming is, is bezig met het demonteren van de bom uit de Tweede Wereldoorlog. En uh, ze mogen allemaal wel uh, weer, weer, weer, weer, weer mogen rondlopen, denk ik. Maar dat schrik je toch wel lekker. Hè? Ja, tuurlijk. Nou ja, goed, dan heb ik nog één laatste dingetje voor jullie. Dat, uh, volgende week dan uh, komt mijn nieuwe single uit. Oké. Dus dat okay. dat heb uh, ik samen opgenomen met uh, Monique uh, de, de, de Zangeres uh, met, met een hart. Lieve er wel van gehoord hebben. Monique Pluimer nee, Maar daar nee. uh, da, da, da ga ik volgende week meer aandacht aan besteden. Ik stuur hem jullie wel op. Ja, stuur hem dan, maar op. Uh, hebben jullie wel de primeur in ieder geval. Nou, heel leuk. We gaan hem draaien. Volgende week dus uh, jouw nieuwe single. Absoluut. Dus dat komt helemaal goed. Oké. Okay. Kijk, had ik nog iets meer uit. Oh ja, trouwens. je van Dijk, hè? Die ja. maar wilde jeugd. Ik zei, ja, dat heb ik ook wel eens. Uh, mijn wilde okay. jeugd dat was dan hartstikke mooi. Ja, ja dus je je er wel, zeggen, ze, het is nou een huisbus geworden. Ja. En, uh, ja, dat krijgt als je werk hebt en een jong kindje wil, dan zit je op een gegeven moment toch uh, uh, ja, iets anders moeten gaan indelen in je, je tijd. Hè. Maar ze is er ja. best moeilijk mee, zegt ze. Ja, ik kan me dat voorstellen, dat heb ik ook wel, hoor. zo moet je het een beetje beest zullen uithangen weer, jongens. Hè? Maar wat ik jullie de ieder maar. dat ging je op een gegeven weer de stap. <laughs> Zou je dat nou echt nog willen? Boah, nou, echt. Ik heb ook zo'n leuke dingen, zeker eerlijk, hoor. Dus uh, dat valt er ook mee. Ik ah, heb nog okay. dus. Ik moet vanavond weer naar... Uh... Hoe het moet ergens optreden, dus uh, okay. nee, dat, uh, dat wist ik echt niet hoor. tijd. Nou, ja. anders wilde Rudy je uitnodigen om uit te gaan. Ja, dan ging we even ja, naar uh, de Antwerpen of zo, naar Fame of zo. Hè? <laughs> <laughs> Komt helemaal goed, jongens. Goed, dan blijf ik zo bedankt, jongens, dat jullie allemaal ontzettend fijn weekenden gaan wensen. En, uh, ja, gaat volgende week met de buurt, met de wet uh, van de Monique en, en mij samen. Ik ben dus in de kerstfeer. Ik hoop dat ik de, de, de, de clip die hem ook dat je ook uitgezonden kan worden via TV Oranje. Dus uh, het was helemaal heel leuk. Nou ja, we, we, we, ja, we zien de clip wel verschijnen en uh, uh, nou, tot volgende week. Tot volgende week, jongens. En dan uh, luisteren we thuis natuurlijk ook een heel fijn weekend en uh, is het volgende week er gezond op, hè? Ja! Yeah. De gezelligste tijd van het jaar met CFM. CFM.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 jou uitgebracht, maar dit is een nieuwe, namelijk in de Magi magician, magician, laten we zeggen de magische, magische remix, een beetje genoeg, Licky Lee en I Follow Rivers. En we blijven even in de nieuwe muziek sfeer. Wat dacht je van een nieuwe van Gersper Bordo, bekend van ik neem je mee en nergens zonder jou, samen met Guus Meeuwers. heeft een nieuwe single uit. Samen met Seth is dit bagage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 Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Barbie En het zou kunnen likken aan die vijf Bacardi Maar ik denk dat het ligt aan je mooie face Aan die mooie en een o zo grote reet En ik hoop dat je past op mijn bagage dragen Want ik heb een nieuwe fiets, ik ben een ragemaker En ik zet die trein, skip de train dus spring maar op bij mij fietsen weer naar huis toe samen een Onderweg stelde ik niet wat je van mij wil horen Je zak aan de bar en je wilde scoren Ben gevallen voor je ogen en je sexy stijl Je lijkt een je gestie wel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 Smeerpijp, <laughs> Stoethaspel, snottaap, Snotjong, Schobbejak, Schavuit, Belhamel, Lellebel, Rekel, Ketelbrink, Jan Jurk, Jan Toedel, Heikneuter, Goorlegooi, Gnoom, Gnoe, Lichtekooi en Snertjong. Dat heb ik allemaal tegen mij Ja, heb ik allemaal tegen jou Dat zijn allemaal uh, oude scheldwoorden Klote, jong Ik zie hier, nou ja, dat, dat Liar is ook best mo modern, hè Ja, ja, ja Maar hier ja, is ja, ook, ja. ik heb hier een blaadje gevonden in de studio Met allemaal oude scheldwoorden <laughs> Oen Kokos, Macron. Nou, daar, moet je, daar, word je, daar word je bang uh, van, Ik hoor, denk hoor. dat dat van, hoe heet die, is van uh... Toebak Ja? Toebak ah, Oké okay. Toebak, het is van Toebak Toebak ah, leeft Toebak, je bent gewoon een snert, jong Ja <laughs> en met die scheldwoorden eindigen we entertainment uh, vuur voor deze zaterdag 10 ja. december 2011, zometeen de herhaling van de Euro Breakdown met George van Dam. Ook vanaf 9 uur, de Nightwalk, ook hier op CFM Zandvoort. Morgen, vanaf uh, 8 tot 10, de County Tracks, de herhaling. CFM Jazz van 10 tot 12, zondag in Kennemerland met Aldo Moraal en Rudy Nicola vanaf uh, 2 uur tot en met 5 en... Even de luisteraars van de herhaling van Entertainment 2 van deze zondag uh, gedacht zeggen. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag uh, luisteraars van zondag. Beetje laat, maar uh, <laughs> het kan alsnog. In ieder geval een heel fijn weekend. Wat ga jij doen Roy? Ik uh, ga lekker relax doen. Even, even helemaal niks. Dat is, is ook wel een keer lekker. Ook wel even lekker. Misschien kunnen ja. we dat ook wel doen. Ik ga in ieder geval zo meteen naar huis en dan zie ik wel wat ik ga doen. Lekker pulsy, even lekker eten en uh, het komt er helemaal goed. Morgen luisteren is zondag in Camelands vanaf 2 uur. Roy, dankjewel voor deze uitzending. Yes, jij ook. En volgende week live vanaf de ijsbaan. Kom gezellig langs. Een gluweitje drinken bij de ijsbaan. Een oliebol eten. Het kan allemaal. Entertainment view vanaf uh, vijf uur live vanaf de ijsbaan. Die die dag open gaat. ZFM is de gehele dag daarbij. Ja, of weer niet. Of weer niet. Ik weet het niet. Ik hoor. weet het ook niet. We zien het, uh, we zien het volgende week wel. Fijn weekend. Tot morgen. So we we ik